1 Uur Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Een groot deel van de 80-kilometer wegen in Nederland is te smal. Dat stelt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid in een rapport. Nederlandse 80-kilometer wegen behoren met een rijstrookbreedte van 2,75 meter tot de smalste ter wereld. De onderzoekers vinden dat dat 3,30 meter zou moeten zijn.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 Malinese hopen dat president Keita het land weer in rustige vaarwater zal brengen. In maart vorig jaar werd een staatsgreep gepleegd... en kregen streng islamitische troepen een groot deel van het noorden van Mali in handen. Ook was er geweld van Touaregs die strijden voor onafhankelijkheid. In verband met het overlijden van prins Friso... is koning Willem-Alexander en zijn gezin... aan het begin van de avond aangekomen op Paleishuis ten Bosch. Ze kwamen vervroegd terug van vakantie in Griekenland. Op het overlijden van Friso zijn veel reacties gekomen. Uraniumverwerker Urenko, Friso's laatste werkgever, prijst de prins. Volgens topman Engelbrecht heeft Friso als financieel directeur... een bijdrage van onschatbare waarde geleverd... en zal hij worden herinnerd om zijn integriteit... zijn strategische visie en zijn intelligentie omdat prins Friso, net als zijn vader, beschermheer was van de vereniging de Hollandse Molen, worden de molens tot en met de dag van de uitvaart in de rouwstand gezet. Wanneer en waar de uitvaart is, is nog niet bekendgemaakt. Dan nog het weer, eerst aan de kust, maar morgen overdag ook op andere plaatsen enkele buien, mogelijk met onweer. Er is ook wel zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.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 ...radiogasten. Uw gastheer voor het komend half uur is... ...Ronald Snijders. Oh jee! Oh. Ja, nou ja, jij het noemt... is iedereen stil. Dat Goeie... je niet ziet aankomen, nee. he, Ronald Snijders. Nou, ik moet snel beginnen. nacht uh, allemaal, dames en heren. En mensen die het overdag luisteren... Uh, uh, uh, ...hartelijk uh, goedemorgen, goedemiddag... Of... Wanneer dan ook. Uh, te gast hier bij mij aan tafel, heel interessant, Nathan Vecht. Ja, goede goedenavond. Leuk dat je Goeien er nacht, bent. moet ik zeggen. Hi. Goedenacht, ja. Uh, jij bent radiomaker. Jawel. Uh, theaterschrijver. Ook. Uh, award winning. Uh, toch, of niet? Wie, wie weet. Wie weet. Wie weet. Uh, Isolde Hannesleben, welkom, leuk dat je er bent. Ja, hallo, ja. En uh, Chris Baiema. Ontzettend uh, fijn dat iedereen er is. Er is een hoorspel, dat hadden we vlak uh, voor het bureau uh, al aangekondigd. Dat is de uh, thuishoorspel. U kunt dus thuis meedoen langs het grindpad van mijn vader. Wij zoeken daarvoor een thuisacteur en een thuisactrice. En die moeten ook uh, de thuisgeluiden uh, paraat hebben staan. En dat is ontzettend leuk. Maar uh, zou het leuk vinden als u zelf meedoet. We hebben een nummer 0800 1121 0800 1121. Uh, dat kunt u bellen, kunt u zich uh, opgeven om mee te doen aan het hoorspel. Dat is ook gratis nummer. Dat is een gratis nummer, ja. uh, precies, want dat 020-nummer kostte nog geld. Hebben we hebben het meteen uh, omgeschakeld naar een 80800 nummer En u kunt nu bellen, 0800 En u kunt ook mede naar radiogasten.gmail.com. Dat is belangrijk. Er zijn uh, verschillende bijzondere dagen per jaar. Ik uh, weet niet of mensen het gemerkt hebben, maar vandaag was het bijvoorbeeld maandag... Nou, heeft iemand er hier iets aan gedaan? Gisteren? Nee. Ja. Nou, dat, uh, de maandag wordt eigenlijk ook niet meer echt gevierd, hè? Behalve dan in Dronten. Maar er gebeurt verder niks. Ik zei, vandaag... Het is gisteren. Maar het is, gisteren. Inmiddels, ja, het is inmiddels niet meer maandag. Uh, het is al één uur lang, is het dinsdag. Acht, uh, 13 augustus, moet ik zeggen. En uh, vandaag is het jaarlijks, is ieder jaar, linkshandige dag. Nee. Op 13 augustus is het linkshandige dag. Ja. Leonardo da Vinci. Paul McCartney, Obama, Bill Gates, Jimi Hendrix, Picasso... maar ook Johan Cruijff en John de Mol. Alleen maar, alleen maar mannen. Charlie Chaplin? Ja, alleen mannen. Alleen mannen zijn linkshandig. Uh, nou, <laughs> die zijn dus inderdaad allemaal linkshandig. Oh, Was zij linkshandig? Marilyn Monroe. Monroe. Ik, ik, ik, ik, ik heb het even opgezocht. Oh, wat leuk. Monica nou, Seles. Monica Salis ook. Oh, kijk nou eens eventjes. De, de vrouwen stromen binnen, uh, maar ze zijn allemaal linkshandig. Uh, voor de luisteraars thuis rechts. Uh, <lacht> maar hoe heten de andere linkshandige mensen dan, hoor ik u denken. Dat voert te ver, want naar schatting 10 tot 15 procent van de mensheid is linkshandig. Zoveel. Dat zijn toch best wel veel. Maar is dat meer geworden? En over het algemeen zijn er meer linkshandige mannen dan uh, vrouwen. Is dat meer, vroeger werd het je toch afgeleerd, mocht je het niet zijn? Ja, dan ben je ja. het wel. Ja. Maar dan wordt het eruit geslagen. Jawel, maar... Ja. Ja, ja of met oh, rechts. Of met een mes. Ja met, ja, ja, met rechts. Met rechts werd het eruit geslagen. Ja. Maar, ja, we hebben niet, het is niet statistisch bekend dat we een groeiend aantal linkshandigen hebben. Nou, het schijnt wel dat de luisteraars van Radiogasten vaak ook wel linkshandig zijn. Oh, ja, ja, want ze zijn creatieve mensen en heel uh, geïnteresseerd. Dus mocht u zeggen, nou, ik ben linkshandig en ik wil daar wel eens iets over vertellen. Want ik heb bijzondere ervaringen als linkshandige. Dan kunt u ook bellen met 0800 1121. Dus met links eventjes uh, gewoon in de telefoontoetsen uh, 0800-1121. Ook als u rechtshandig bent en u zegt nou ik heb een hele leuke anekdote over een linkshandige gek uh, in mijn buurt. Dan uh, kan dat <laughs> natuurlijk ook. Uh, ja en uh, dan gaan we er nu heel eventjes tussenuit voor uh, onze uh, wekelijks terugkerende rubriek Thuis bij. Radio Gasten was deze week thuis bij Matthijs. Van Nieuwkerk. Matthijs, de slaafhintjes zijn klaar. Waar zullen we eten? Aan tafel. En volgende week is radiogasten thuis bij Matthijs van Nieuwkerk. Matthijs, ik heb hem gevonden. De duizend stukjes puzzel van Hooper. Waar gaan we hem doen? Aan tafel. Ja, wekelijks terugkerende rubriek. <lacht> Aan de telefoon Sander Rijn. Hij is de organisator van de Linkshandige Dag. Dag Sander, Rijn. Ja, dag uh, Ronald. Goedenacht, goedemorgen. Goedenacht, goedemorgen alweer bij jou. Ja, bij mij wel hoor. Ja, dat, is, uh, dat is misschien een tijdsverschil. Hè? Ja, van waaruit van, bel je? Almere. Almere, tuurlijk. Ja, ja. Precies. ja, dat is natuurlijk helemaal ingepolderd en sindsdien tijdsverschillen. Ja. Uh, Sander Rijn, trouwens... Een Leuke naam, want Sander Rijn is natuurlijk ook gewoon een meisjesnaam. Maar je heet Sander Rijn. Ja, dat klopt. Dus ja. dat, is, uh, ja, dat ja. is van beide kanten. Eigenlijk. Anders denken ze, oh, we hebben alle mensen met een linkerhand en ook een lage stem. Maar dat, zo is het niet. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Zeker niet, zeker niet. Nee. Uh, Matthijs van Nieuwkerk uh, wordt ook wel links genoemd trouwens. hoorde ik net. Maar ook handig? Dat weet ik niet, er nee. zijn er twijfels over hoor. Nee, we <coughs> moeten eens kijken hoe hij de kastjes in elkaar timmert. <laughs> uh, maar uh, jij bent uh, uh, zelf dus ook linkshandig uh, en jij hebt een linkshandige dag uh, georganiseerd. Ja, ik ga je enorm teleurstellen. Nee, ik ben oh. rechtshandig. Wacht even, je hebt dus een, uh, jij organiseert een linkshandige dag, maar je bent zelf rechtshandig. Ja. Ze zal als de heterofiele uh, de Gay Pride gaan organiseren. Ja, zoiets. Ja. Ja. Maar uh, waarom ben jij, waarom ben jij, <laughs> heb jij een fascinatie dan voor linkshandigen? Ja, ja, ja, God, het, uh, het is zo gekomen dat uh, uh, mijn vrouw, en dat is dan op zich voor het, uh, voor het item over aardappen, die heet het Sandrine, dus ik ben zonder en zij heet Sandrine, dus dat is wel... Ze heet Sandrine Rijn? Sandrine. Rijn, en jij het Sander Rijn? Ja. Ja. Dat is op zich natuurlijk al aardig, maar die, die is linkshandig en die, uh, die had eens een keer een dunschiller gekregen voor linkshandig gebruik. Een dunschiller voor linkshandig gebruik, mensen? Schrijf ja, u, let op. Schrijf even mee thuis. Ja, ja die, die is er dus. En, die, uh, en, en toen ze daarmee uh, aardappeltjes en zo ging schillen, toen uh, zei ze, nou, nu vind ik aardappelschillen leuk. Vanaf dat moment eten we niks anders meer dan aardappelen, maar het aardige was wel... Oh. Dat we toen op zoek zijn gegaan naar andere producten voor Linkshandig. En die waren niet of nauwelijks te vinden. Maar ik kwam wel een hoop uh, trivialiteiten tegenover Linkshandigheid. En uh, Sandrine is inmiddels een, een, een winkeltje gestart op internet voor Linkshandig okay, producten. Maar je, je zegt, ja oké, okay, maar je zegt, uh, uh, trivialiteiten over Linkshandig kun je een aantal uh, smeugen, Weetjes. Ja, ja weetjes. Ja, dat is leuk. Ja, ja het is... Uh, Linkshandige schijnt negen jaar eerder dood te gaan... Ja, dan dat, dan dat lees ik hier inderdaad op internet. Wonderlijk. Ja, dat is wel grappig, hè? Ja, ik vond het, dat vond ik ook opmerkelijk, moet ik zeggen. Negen jaar korter leven, ja, dat is lang, man. Ja, nou, dat schijnt omdat de wereld op rechtshandig is ingericht, hè? Dus uh, bij een kettingzaag zit de stopknop bijvoorbeeld rechts. <lacht> Ja. Zodat uh, linkshandigheid daar minder gemakkelijk bij kan. Ja, dat, dat was wel het idee van, de, van die onderzoeker begin jaren negentig. Het bleek wat statistisch gegogeld te zijn, die, die onderzoeker, dat was een Engelsman, daar reist trouwens ook links, die hadden ook nog eens een keer het idee dat, je, uh, dat de, de 40-plussers uh, qua linkshandigheid in de minderheid waren. Maar dat ja, had meer te maken met, het, uh, met die taboes waar jullie het net over hadden... met het tikken op de vingers. Ja, ja. Dus dat betekent dat hele generaties eigenlijk... Uh, maar een beperkt aantal echte linkshandigen kennen. Die werden rechtshandig gemaakt eigenlijk? Die werden rechtshandig gemaakt, Mijn ja. vader? Ja. Jouw vader werd rechtshandig maar, gemaakt? Ben je dan echt ge rechtshandig gemaakt? Of ben je dan diep van binnen nog een linkshandige? Dan ben je toch gewoon nog een linkshandige? Ja. Ja, dat, dat laatste wel, hoor. Want Er kwam vanavond een, een, een, een berichtje bij me binnen... van iemand die was heel erg ontstemd... Dat ik in de krant had uh, gezegd dat hoe je kan testen of je linkshandig bent. Uh, nou ja, onder andere door linkshandig te schrijven. En die mailde mij van... Nou ja, ik ben 100% linkshandig, maar ik ben gedwongen om ja. rechtshandig te schrijven. En het enige wat ik niet meer kan, is linkshandig schrijven. Dus het geeft ook nog een bepaalde treurnis op een gegeven ogenblik. Maar mijn vader kan überhaupt niet meer leesbaar schrijven. En die is arts, dus dat is qua recepten super onhandig. Nee, maar dat ja, klopt alweer. maar dat al is wel heel handig, want volgens mij kan geen één arts. Ah, ah. oké. Okay. Precies. Ja. <lacht> het gaat erom om ook de voordelen te bevestigen. Wat, ja. wat doe je dan? Heb je een soort feest morgen georganiseerd voor linkshandig? Ja, even dat link, ja, wat gaan we op ja, de linkshandige dag allemaal doen? Even voor de de dag zelf natuurlijk, want ja. eh, daar draait het natuurlijk allemaal om. En er gaat echt helemaal niks gebeuren. Dat wil oh. zeggen, we hebben geen malieveld afgehuurd. Nee. We gaan ook geen spandoeken de straat op. Nee. Eh, er gebeurt dus niks. De, de rij gaat dit jaar ook niet door. Is dat wel, typisch voor linkshandigen? Dat, dat er gewoon helemaal niks wordt georganiseerd door linkshandigen? Dat er gewoon niks uit de, de links, linkerhanden komt? Nou, ja. Ik, ik, zie, ik, ik zie wel allemaal vreugdesplongetjes voorbij komen... dat de linkshandigen eventjes in de, in de belangstelling staan. Daar gaat het om eigenlijk. Daar gaat het om. Nog eventjes, want uh, heel kort, want je hebt ook een linkshandige shop... daar kun je dus uh, linkshandige dingen kopen. Ja, dat is de linkshandige Dat is de enige in de Benelux. En ja, van Ach, lineaaltjes waar eh, de schaal van rechts naar links gaat, eh, scharen vanzelfsprekend, collegeblokken met het ringbandje aan de rechterkant. Ah, dat is een hele praktische ding. Oh, dat is wel heel. Ja, en wat, wat nog meer voor, voor linkshandige, wat is dat typisch heel handig voor linkshandige? Nou, als je als je nou een, een, een, een muis hebt, zo'n computermuis dan, hè? Ja. En dan zo'n handgevormde. Bij hele dure winkels heet het ergonomisch, maar ja. bij ons heet het gewoon linkshandig. Ja. Dan uh, is dat wel heel erg handig zijn, zijn muizen eigenlijk ook linkshandig? Je bedoelt de, de beestjes van zich? Ja. Qua links- of dat dat beginnen ze altijd met de proeven, dat ze eerst gaan kijken of, of muizen linkshandig zijn. En dan gaan ze pas op Nederland. Ja. Mensen... Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Oh. Oké, okay, dat, dat is een vraag voor de luisteraar. Ja, en wat ook een vraag is voor de luisteraar... 0800-1121 is natuurlijk om mee te doen aan het hoorspel... maar ook of zij misschien, dat lijkt me wel leuk... Uh, zelf dingen hebben die zeggen van... nou, dat zou goed zijn om in een linkshandige winkel te kopen. Ja. Dus zijn er nog tips voor jou om te verkopen in jouw linkshandige winkel? Ja, dat is uh, graag. Ik, ik geef er vast eentje, mag dat? Uh, e e heel kort, want ik moet afronden. Oké, okay, dat is e zo'n digitale fotocamera... waar het knopje aan de linkerkant zit in plaats van de rechterkant. Oké, okay, dat is dus ook een, een, een... Even een voorzetje. Ja, een voorzetje. Goed, uh, want uh, ik krijg namelijk net in mijn oor... Uh, ik moet jou even afbreken. Uh, <lacht> er is uh, namelijk een spookrijder. Uh, oh. Een spookrijder? Hallo? Hallo met Leo! <lacht> Dag Leo, jij bent spookrijder? Ja, dat klopt. Ja. En waar rij je nu? Ja, nee, waar ik rij om, nee, ik lig thuis op bed, weet je hoe laat het is. <laughs> ja, ja, maar, maar uh, ja, jij rijdt dus uh, uh, spook? Ja, het is niet voor het geld hoor, Het is gewoon uh, als, uh, als hobby uh, wat dat dan gaat. Maar wel een hobby waarbij je mensen in levensgevaar brengt. door uh, aan, aan de verkeerde kant van de weg te rijden. Oh, oh hoor je nou wat je zegt? Ik heb het uh, zelf uh, praten we liever over de andere kant uh, van de weg dan. Volgens mij is er zelfs een ja. organisatie voor spookrijders. kan dat? Ja, dat klopt. En wat, en wat doet die organisatie? Eigenlijk niks. Oh, oh, niks. Oh. oh, niks. niks. Oh, niks. Nee, we, we hadden vorige week dan uh, jaarvergadering in Vianen. Dat ligt uh, toch centraal. Dus om twaalf uur begin, om half drie, uh, was er nog niemand. Zelf ben ik dan uh, bij Bodegraven van de weg gehaald. Zijn jullie ooit wel uh, bij elkaar gekomen dan? Nog niet. Nee. Ja, we hadden, we hadden afgelopen voorjaar, dus ons vijfjarig bestaan... Uh, was er aanvankelijk een rally gepland. Uh, Willy Verbeek, uh, die is bij het uitzetten helaas... dan uh, op frontaal op een vijftons oplegger uh, geknald... Dus die, uh, die rally is dan helaas ook ja. weer niet uh, doorgegaan. Uh, Leo, tot slot. Uh, ga jij morgen nog iets leuks doen? Uh, trainen. Trainen? Voor wat? Ja, ik ga eind deze maand, dat is misschien wel leuk om even te vertellen, een bijzonder project doen. Uh, de Godhardtunnel. Uh, zes keer op één dag. <lacht> dat uh, vergt natuurlijk de nodige voorbereiding. Uh, Goed, Leo, dankjewel. En uh, slaap lekker. Ja, ik lig nu uh, trouwens uh, op zijn kop in bed. nu. Met mijn voeten op het kussen. Even kijken wat er gebeurt. Ja, prima. Leo, wat. Uh, wat jij wilt. Ja, succes. Heb ik je programma, man. Dank je wel. Ja, dank je wel. Uh, even weer terug naar de uh, linkshandige. Ja, dag, Leo. Uh, even terug naar de linkshandigheid. Uh, er is een boek uh, verschenen over linkshandigheid. En uh, de schrijver daarvan is Rick Smits. Rick, goede nacht. Ook voor jou. Ja, goedemorgen. Goedemorgen voor jou, want jij belt vanuit. Amsterdam, Amsterdam. Snel Wilde tijd, zo'n mee. Tijd. Ja, precies. Maar het is maar hoe je het bekijkt. Rick, uh, uh, hoe komt het? Uh, Jouw jou, jou boek heet trouwens he, De raadsel van linkshandigheid. Dat is natuurlijk wel leuk voor de mensen thuis. Uh -huh. uh, hoe komt het dat iemand links of rechts is? Nou, hoe dat komt, dat weten we eigenlijk niet. We weten alleen maar zeg maar, als je nou uh, als we praten over jij of ik, hè, gewoon een individu, dan weet je dat het deels ook aan de erfelijkheid ligt. Dus als je uh, zelf linkshandig bent, is de kans dat je een linkshandig kind bent... Is wat groter dan normaal, ongeveer twee keer zo groot. Huh? Maar daar ben je er nog lang niet mee. Uh, wat nou eigenlijk de reden is van die linkshandigheid... dat weet eigenlijk helemaal niemand... Maar dat weten we ook niet van rechtshandigheid. Dat, je bedoelt, wat evolutionair de reden is dat iemand precies, links... Hoe het, ooit, hoe het ooit ontstaan is. En uh, wat, we wel kun, wat je wel een verhaal van kan vertellen... ...is waarom we eenhandig zijn en niet, niet aan twee handen uh, even goed, zeg maar. Ja, waarom dat is dat? Is dat, beter maken dat uh, om, het, kijk, je moet even weten waar, waar hebben we het nou eigenlijk over... ...als het over die voorkeurshand gaat. En dan gaat het over heel subtiele dingen die je heel precies moet doen. He, dus er dus, zijn ritmische dingen en een heel klein, fijn bestuurwerk. Nou, daar heb je een heel gesofisticeerd apparaatje voor nodig in je hersens om dat aan te sturen. En dat kost een heleboel moeite om dat te bouwen. En als je dat nou aan twee kanten bouwt in je hersens. Dan heb je net zo'n goede besturing als wanneer je het aan één kant bouwt. Dus wat zegt moeder natuur dan? Van nou ja, ik ga de dingen niet dubbel uitvoeren als enkel ook goed genoeg is. Bestaan er dan nul tweehandigen op de wereld? Marco, of ja, of niet? Dat, dat, dat is helemaal goed. Er zijn mensen die zeggen dat ze echt tweehandig zijn, maar die zijn er. Ik denk dat ze echt niet bestaan. Uh, ...al was het maar omdat dat praktisch niet te doen is. Dan zou je bij iedere handeling die je door de hele dag doet... ...zou je iedere keer weer moeten gaan kiezen... ...beslissen van ga ik het nu links of rechts doen. Nou ja, dat kost dan heel veel tijd. Die iemand die echt uh, dubbelhandig zou zijn... ...die zou daar gewoon helemaal gek van worden... ...dus die zou dan toch besluiten van nou weet je wat... ...dan doe ik het wel altijd zo of altijd zo. Maar uh, hoe heet het, die mensen die zijn dus inderdaad zeg maar... ...of links of rechts... ...maar dat is ook weer geen echte tweedeling... ...is dus een beetje glijdende schaal. Ja, als je mensen zeg maar... Tien taakjes laat doen, dan doen ze. door acht met de ene hand en twee met de andere. of negen met de ene en één met de andere. Dat niet ongeveer ongevissing. En je hebt toch ook mensen die bijvoorbeeld. Uh, uh, met uh, voetballen, bijvoorbeeld uh, ook links, linksbenig? Heeft dat toch met ja, ja, te ja, ja, ja, haal het nou niet door elkaar. Het is al zo verwarrend altijd. Is, maar, is dat maar, iets anders dan weer linksbenig links of linkshandig? Ja, handen en benen hebben echt in dit opzicht niet zoveel met elkaar te maken. Maar linkshandigen, dat oh. is er maar één op de tien. En uh, linksbenigen, dat is ongeveer iets van een derde ongeveer. En dat komt heel dicht in de buurt van een toevalsverdeling. Dus en, en het gaat ook allemaal lang niet samen. En bovendien, vergeet even niet: hè. Uh, de meeste mensen die kunnen met allebei hun benen niet zoveel bijzonder. Nee, maar wacht even: er zijn toch <laughs> heel weinig linksbenige voetballers? Nee, nee er zijn best wel op wat drie. Er zijn er nee, twee. Daar, daar, daar, zijn, daar is netjes naar geteld. En het blijkt dat als je gaat kijken naar uh, uh, linksbenige mensen die dus de neiging hebben om, eh, als ze al iets kunnen... om dat dan eerder links dan rechts te doen... dat ligt heel dicht in de buurt van een derde van allemaal. Die goed, zijn nee? alleen allemaal helemaal maar niet Maar jij goed. zijn ook hele goede Die zijn niet zo goed in voetballen, gaat hij nu nee. zeggen. Nee, wel, Maradona was linksbenen. De ja, ja, meeste ja, mensen in. zijn niet zo goed in voetballen. Niet nee, ja. maar ja. er zijn ja. ook twee... Er niet zoveel met je benen. Er zijn maar... toch ook twee benige voetballers? Snijden? Uh, ja, die ja. zijn er ook. De meeste ja. voetballers hebben toch twee benen? Uh, ik mag het hopen. Uh, ja, Eénbenige een, voetballers, jongens. Uh, dat is een uitputtingsslag. Nou, daar is wel geld mee te verdienen, denk ik. Ja, dat denk ik Wist jij trouwens dat je ook nog links- en rechts -tongigheid hebt? Ja, als huh? Nou, we ja, toch hebben over gekke verschijnselen. Ja, ja. En wat bedoel je met li en, en, links- en rechts-tongig? Nou, uh, dat werkt eigenlijk net zozeer als, net zo als met, met, met je handen. Je hebt dus een voorkeurskant van je tong. Die is iets beter, zal ik maar zeggen, in wat hij moet doen. En wat moet je tong doen, behalve uh, zorgen dat je eten... Netjes door je kiezer heen komt en die tong zelf niet. moet die tong ook zorgen voor praten. Dat is echt ontzettend knap. Er zitten ontzettend veel spiertjes in en die gaan verschrikkelijk hard tekeer. Maar gaat het even, de even, de de de wel even. Oh, wacht even, centraal even <sleuken> mensen. Hoe en je nou als testen? jij nou probeert om uh, uh, bijvoorbeeld het Wilhelmus te zingen. met je tong aan één kant tussen je tanden. Dan zul je merken dat dat aan de ene kant, althans, dat merkt of je twee de, de mensen merkt dat, dat aan de ene kant gaat dat net iets makkelijker dan aan de andere kant. Ik ben rechts. Dan ben je dus links- Ik, links ik heb nu kauwgom in mijn mond en die heb ik nu aan de rechterkant. Volgens mij doe ik allemaal ja, voedsel kijk, naar hoor, rechts. Ik wel uitkijken hoor, op je tong. Ik nee, maar volgens mij doe je dan ook al je voedsel maar, dus naar die voorkeurskant. Ja. Dus dan slijt waarschijnlijk ook aan die kant je kaak dan weer wat meer Jongens, handig. De Jongens, we hebben het over linkshandigheid en we beginnen ineens in de tong. Het wordt een beetje een pervers uh, programma. Uh, Rick, uh, ja. jij bent morgen ben jij te gast in het programma Casa ja, Luna. Ja. Oh. Hey. Ja, dat ja, dat uh, wordt heel gezellig. Ja, en dat wordt, dan, dan gaan we veel langer nog uh, met ja, jou dan praten. Dan ga ik echt alles uitleggen. Dat is echt hopeloos. Hoor. Want je hebt, ja, dat, wordt hopeloos. dat raadsel van de, van de linkshandigheid. Uh, ja. Heb je het boek trouwens ook uh, met je linkerhand geschreven? Uh, ja, zeker. En nou, ja, ja, je nou ja, is... hallo, dat tikje tegenwoordig. Hè? Er is toch bijna niemand meer die nog met de hand een boek schrijft. Ik moet er niet aan denken, eerlijk gezegd. Lever de computer, wat dat betreft. Ja. Maar ja, nee, ik schrijf wel links, ja, absoluut. Ja. Uh, en netjes. Uh, en netjes. Nou, uh, dat uh, gaan we zien. Dankjewel, uh, Rick Smits. Oké. Okay. Uh, en wij gaan naar uh, live muziek. Niet voordat ik nogmaals het telefoonnummer heb genoemd... voor het hoorspel. En, en hoeveel dat... acteurs hebben we nog nodig? Uh, hoeveel... Uh, uh, uh, even... Uh, oh, er zijn oh, er zijn, De acteurs oh, zijn er al. Zijn er Dan gaan we nu heel snel naar de beginners. En de beginners, die waren al... Beginners, moet ik zeggen, dat is de band die voor uh, één uur eigenlijk ook al heeft gespeeld. Dat was een heel we mooi nummer. begonnen. Begonners. En, het waren de begonners. En nu zijn ze weer aan het beginnen. Hoe heet het nummer, beginners? Uh, dit nummer heet Miss You More. Miss You More. Beginners. Are the moments that I miss you more? Waiting for the train five minutes early. These are the moments that I miss you more. Standing. En langs het van mijn vader. Ja, inmiddels de bekende jingle voor ons thuishoorspel. Ja. Aan de telefoon hebben wij uh, een van de acteurs, uh, namelijk de actrice. Helena Westerman, Goedenacht. Goedenacht. Goedenacht. leuk dat je er bent, leuk dat je mee wil doen. Ja, ja uh, waar, even... waar zit je? Uh, ja, waar zit je? Uh, in Utrecht, er is onweer. Het, het onweert in Utrecht momenteel. Uh, ja. Dus dat gaat al meedoen als geluid. Dat is al interessant. Dus dat doe jij niet zelf, maar dat doet het weer. Uh, want je hebt ja. allemaal geluiden klaarstaan. Ja, dat klopt. Hartstikke goed. En je hebt een scriptje gekregen van ons. En uh, jouw mm -hmm. tegenspeler zit heel ergens anders. Dat is namelijk Niels Zelenberg. Goedenacht. Goedenacht. Hallo. Oh, Niels zit klinkt, klinkt een beetje alsof je in een conservenblikje zit. Hallo? Ja, dat, heeft geluid, dat heeft met het geluid te maken wat ik straks moet gaan maken. Dus ik ga daar alvast. Oh, je staat uitstappen. al in dat conserveblikje wat we zo meteen gaan horen. Ik ga er even uitstappen. Ja, ik woon in Arnhem. Ah, dat verklaart ook een hoop natuurlijk. Ja. ja. ja. Nou, heel leuk. Dus vanuit Arnhem en vanuit Utrecht gaan we dit hoorspel spelen. Jullie hebben de geluiden klaarstaan. Uh, zodra ik uh, het, de titel van het hoorspel heb genoemd... dat is namelijk uh, het biologische wijnboertje... Dan, uh, dan gaan we beginnen. Zijn jullie er klaar voor? Nee. Jullie... Ja. Ja? Oké. Okay. Het biologische wijnboertje. Paris, Cévere. Paris, Cévere. Paris, Cévere dat uh, dat uh, de deur is open Andre kom er boven ah uh, uh, sorry hallo is dat iemand ik ben boven in de badkamer. Bonjour, ik kom voor de wijnproeverij. Oh, sorry, ik wist niet. Maar meisje, je hebt toch wel eens vaker of eerder een blote man gezien? Maar je is eerder een bloot Frans wijnboertje? Oh, Mimi, oui, een oui. biologisch Frans wijnboertje. Oh jeetje. Het was niet mijn bedoeling je in verlegenheid te brengen, meisje. Ik ben Jean-Jacques. Hoi, ik ben Mariska. Vind je het goed om een broekje aan te trekken, Jean-Jacques? Als jij ondertussen een flesje opentrekt, ga ik hier. Uh, love to laugh you baby. Love to laugh you baby, Paris Kom op, Mariska. Ja, eh... Uh... En dan? Het is toch wat? Ik moet even oh, de Het is toch wat met die biologische heenboertjes van tegenwoordig? Oh, oh oké. Okay. Ja, sorry. Jean-Jacques. Jean-Jacques. Ja, heerlijk. Eén zet, alstublieft. Kijk, zo doe je dat, meisje. Hier ruiken. Dan een verme slok en dan. Laat de laatje binnen. Nu jij. Paris, Cesar. Heerlijk. Eén een toch af te winnen. Een chardonnay, dat is dan 430,50 euro. 430,50 euro? Ja, maar het is wel een biologische chardonnay. Nou, stop die fles dan maar in uw reet. Dat zou lastig gaan. Daar zit al een biologische merlot van 420,95 euro. <lacht> What oh, is going on? Oh, Where do you live? Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Oh! Niels Zedenberg, je was fantastisch. Jij bent uh, ontdekt bij deze als de hoorspelacteur. Helena Westerman, ook hartelijk dank. Eh, het was uh, een, een zeer spannend hoorspel, vond ik. Oh, love to Love You, dat zingen, stond volgens mij niet in het script. Het stond niet in het script, uh, heel veel. Er heel zat een stukje improvisatie bij je. Dat was uh, een, een hele leuke uitzending. Dank jullie wel. Oké. Okay.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 Uw gastheer hier voor het komend half uur is. Nathan vecht. Dat had ik niet gedacht. Toch nog. Goedenavond. Goedenavond. Goedenacht thuis. Goedenavond hier aan tafel. Ronald Snijders die zolder hadden slepen. Chris Bijma, welkom. Hebben jullie het allemaal een beetje kunnen vinden? Ja. Fijn dat jullie er zijn. Ja. Jongens, ik ga meteen van start, want de tijd tikt hard weg. En we gaan. Um, het is nacht. Ah. En ik. Ik dacht het volgende. Ik presenteer al een tijdje Casa Luna En toen ik dat, dat is ook op dit uur altijd. En toen ik dat voor het eerst ging presenteren, werden mij twee dingen op het hart gedrukt. Dat je nooit het woord slapen mag gebruiken. En dat alle fragmenten die ik uit wilde zenden, nooit langer mogen duren dan een halve minuut. Want als je het woord slapen gebruikt, gaan mensen slapen. En langer dan een halve minuut, dat kan de mens tegenwoordig ook niet meer aan. Is, is het. Is het verhaal. En nou las ik vandaag in de krant, voor deze week in het NRC, daarom kom ik daarop, het volgende artikel. Wat oh, het geluid? Ik ja. vind het heel Ja, ik heb nee, heel hem goed te pakken. Ja. Um, als baasjes, schapen, gehoor de honden mee. Uh, dat betekent dat gapen werkt aanstekelijk, staat er. Dat is bekend bij mensen. En de, dat is ook al op apen getest. En ze hebben nu in Japan hebben ze uh, op, op honden getest als baasjes en dan gaan honden ook gapen. Alleen als ik het woord gapen hier gebruik... Nee, ik begon al te gapen. Dan gaan mensen gapen. De, ja. Er zijn nu van de 930.000 luisteraars die wij hebben... is een aanzienlijk deel nu ja, aan het gapen omdat ik het woord gapen gebruik. Ja. Um, maar wat ik ook dacht, um, als ik um, zo'n uitzending in de nacht presenteer... dan kost het me daarna altijd een aantal dagen om weer een normaal ritme te komen. Dan lig je s'nachts wakker. En ik dacht, ook er zijn natuurlijk ook heel veel luisteraars van ons op dit uur... die het liefst willen slapen, euh, maar dat niet kunnen... omdat ze lijden aan insomnia, aan slapeloosheid. Heeft een van jullie wel eens last van slapeloosheid? Ja, ik ben slaap. Bij zolder jij knikt? Ja. Want hoe, hoe, hoe gaat het in zijn werk? Nou, dan ga je in bed liggen en dan denk je, ik ga slapen en dan lukt dat niet. En heeft het te maken met... Met zorgen? Of kan het altijd? Of... Ja, ik denk dat, dat je zo nog die hele dag... dat gaat dan nog door je hoofd. En de dingen die je moet doen, en ga je dan over nadenken. En als, als je daar maar aan begint, dan is... Dan is nou ja, met... En hoe lang duurt het wakker liggen? Want ik, uit, uh, uit de wetenschappelijke informatie blijkt... als je langer dan een kwartier nadat je in bed gaat nog ligt te woelen... Dan mag je jezelf al onder de slapelozen rekenen. Ja, dat is vrij snel. Is snel ja, en, en dat zo. betekent ook dat één op de vier mensen lijdt aan slapeloosheid in ons ja, land. dat geval wel, ja. ja. Ja. Maar goed, hoe lang lig je wakker je zonde? Ja, wel langer dan een kwartier. Ja. En baal je ervan dan? Ja, en dan, heb je, dan moet je heel erg oppassen. Want dan ga je druk maken over het feit dat je niet kan slapen. En dan weet je zeker dat je niet meer ja. kan slapen. Ja, ja. Heb jij er ook last van, Chris? Nee, ik ben binnen 30 seconden weg. Zit Heerlijk. Ja, je waar dorp. je me ook neerlegt, ja? weg. Je klokt het altijd ook. Ja, ja. Nee, ik ben nog 29 en dan weet ik het al niet eens meer. En jij? Uh, heel, heel af en toe, ja. Maar dat, ik, ik, moet, ik moet gewoon altijd even ontspannen. Even een half uurtje tv kijken of zo. Of even, ja. Echt helemaal even... Maar dat schijnt heel slecht te zijn juist voor het slapen. Nou, bij mij niet. Als je oh. de tv heel ver wegzet... Dan, dan, dan, dan tuur je eigenlijk naar één punt. En dan maar je hebt, je, hem hem uit, uit. je hebt hem ook uitstaan. Ja, ja. ik heb hem nooit aan. <lacht> wat, ik dacht, hè, wat ik dacht om naar te doen. Als kinderen niet kunnen slapen... Dan, dan lezen we die voor, zodat ze in slaap vallen. En ik dacht misschien als een soort geste aan onze slapeloze luisteraars... die ons wel natuurlijk een aangenaam programma vinden... maar misschien nog liever willen slapen, dacht ik... we kunnen ook eens volwassenen gaan voorlezen. Dat leek me een goed idee. Voor de luistercijfers ook. Nou, maar gewoon... Uh, we kunnen dat gewoon eens proberen. En de mensen die toch wakker willen zijn en, en uit vrije wil luisteren... die blijven dan luisteren. En de mensen die... Eigenlijk, liefst de slapen, kunnen we een... een, een, een... In slaap... Uh... Nou ja, kijken of het werkt ja, om, om ze voor te lezen. En wat ik dacht, als je een heel slecht slaapverwekkend verhaal voorleest... dan raak je uit dat verhaal en dan ga je weer in je eigen problemen... en kom je niet in slaap. Dus ik dacht, ja. we moeten hele goede verhalen voorlezen. Dus ik heb... Um, ik, ik hou wel van korte verhalen. Ik le lezen jullie, houden jullie... Hebben jullie favoriete schrijvers in het korte verhaal? Je zult die met weer aan het knikken. Oh ja, ja. Ja, ja, vanwege de insomnia is dus er altijd op mijn nachtkastje heel veel liggen. Dus Biesheuvel nu met zeven verhalen, want dat ja. is het laatste weer niet uitgeven. Annoestimmerijen, slaapwanden bij daglicht, heet dat ook. Maar allemaal korte verhalen en gedichtenbundels werken ook heel goed. Chris, korte verhalen, schrijvers? Wil um, je hem voor de lange ja, baan? de Vries schrijft hele leuke, ja, Nederlandse schrijven. Hele korte, grappige verhaaltjes. Ja, ja. Echt nauwelijks een A4'tje. Dat is A.L. Snijders ja. van, ja. van het hele korte verhaal. Ja. Ja, zeer, zeer, zeer korte verhaal. En Daniel Garms, dat is een, een Russische absurdist, die schrijft ook hele korte verhaal. Maar dat is meestal weer heel erg verontrustend. Dus, er loopt achter... een man over straat. Ja, maar hij had eigenlijk geen, geen armen en geen hoofd en geen romp en geen benen. Eigenlijk was het geen man. <lacht> Einde. <lacht> dus toch, en dan lig je uren wakker van. Ja, uren wakker, uur wakker van. Waar hebben we dan nu eigenlijk naar zitten kijken? Nou, wat, wat ik wil doen, ik wil Ik, ik, wil zo meteen, ik heb uh, iemand uitgenodigd, in, in, in, uh, een, een, een, een voortreffelijk acteur... die zometeen verhalen gaat voorlezen. Uh, maar daar, voordat we daar aan beginnen, wil ik vragen aan de luisteraar... als u leidt aan insomnia, dan, dan kunt, u, uh, kunt u ons bellen op 0800-121... Um, blijf wakker, zou ik zeggen, en bel ons. En dan, wil ik, en dan kunnen we testen of die verhalen u in, in slaap hebben gekregen. Want stel, u belt nu en u luistert door en dan gebeurt er niks meer. Dan heeft het dus gewerkt. Maar als u wakker bent, kunnen we erover doorpraten. En u kunt misschien ook tips geven aan andere slapelozen. In ieder geval, um, heeft u last van slapeloosheid, bel ons op 0800-1121. Ik heb twee schrijvers uitgekozen. Twee van mijn favoriete korte um, en die, um, Nou, Laat ik beginnen met... Dames en heren, geef hem een warm applaus. Hij zit hier, Sieger Sloot. Sieger, welkom. Dank je. Goedendag. Um, mensen kunnen jou kennen van het podium en het scherm, maar ook van de radio. Want jij, jij uh, doet reclames, radioreclames reclames ja. Kan jij zonder het merk te noemen even eentje eruit knallen, zodat we hem <laughs> maar kennen? Eh... Uh, um... Zonder het merk te noemen. Nou ja, noem het merk maar, piep. Maar wij piepen wel. Ga jij wel? Uh, ja, ik ik ehm. Ja, ik moet zo lang twijfelen. Omdat ik. Ik, ik doe er best een, best een hoop. Dus ik zit nu gewoon even te denken wat. Dat uh, leuk is. Ja. Juppel. Ik doe. Nou, bijvoorbeeld, ja. Piep. Ja. Maar kan je een zinnetje doen dat, dat de mensen denken: oh, zieger. Hallo Jumbo? Bepiep. Ja. Jezus. Ja, maar dit, en dit. En deze man, dames en heren. Dames en heren thuis, dames en heren. Sieger verdient enorme bedragen voor en, deze. En? Ja. Ja. Wat ik heel fijn vind van Sieger. Hij heeft ook de luisterboeken van Ernest van der Kwast onder andere ingesproken. En dat zijn ontzettend lekkere luisterboeken. Dat kan Sieger ja. ook heel goed. En je goed. hebt ze ook geschreven, he, die boeken. Ja. Jongens, ik wil naar het eerste verhaal toe. Naar, om, om de slapelozen onder ons uh, te, te kijken of we ze op, op, uh, op weg naar mooie dromen kunnen halen. Het eerste verhaal wat ik heb uitgekozen is van Simon Carmichelt. Een van mijn favoriete schrijvers. Die volgens mij eigenlijk heel weinig nog gelezen wordt. Of je hoort eigenlijk niet veel meer van hem. Dus ik dacht het is ook een goed idee om hem weer eens uh, um, over het voetlicht te brengen. En dit is echt mijn, mijn allerfavorietste Simon Carmichelt verhaal. Dames en heren, luistert u naar Sieger Sloot, Die leest Simon Carmichelt. Een jongeman uit Oslo. Het was John Barrymore die eens zeide... Een vrouw kan drie dingen maken uit niets. Een slaatje, een hoed en ruzie. Het vierde is zonder de geringste twijfel een cocktailparty. Te Rome was ik weer eens in de gelegenheid... deze verticale ontspanning te beoefenen. Merendeels buitenlandse gasten hadden zich verenigd... ten puizante huizen van een heer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 Even wilde ik mijn rectificatie weer plaatsen, maar opeens leek het me een beetje querulant het al door beter te willen weten. Yes, zei ik en nam een nieuw glas van haar aan. Ze loste zich weer op. De gezonde mannen bleven mij lange tijd feestelijk aankijken. Toen zei de voorste, "House Piper Vicken. De naam riep niets in mij wakker.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 Nee, nee, Oslo, zei ik. Ja, dat was Sigur Sloot die hier in Studio De Smet Live in Amsterdam... Simon Carmichelt voorlas. We hebben het over insomnia en we doen een poging om de slapelozen voor te lezen... en te kijken of het helpt. Aan de lijn hebben we iemand die, uh, die leidt aan slapeloosheid. Jan Paul, goedenacht. Ja, goedenacht. Um, is het, het helpt niet. Vond je het, een... <laughs> Vond je het wel een mooi verhaal? Nou, ik heb maar uh, zo nu en dan een flatje opgevangen. Oh. En um, leid je al lange slapeloosheid? Ja, al uh, sinds uh, mijn jeugd, zeg maar. En hoe uitzicht dat? Nou, uh, ja... Één, twee, drie nachten niet slapen. En wat gebeurt... Daarna geleidelijk aan weer uh, wat meer. Helemaal niet slapen? De hele nacht. ja. En wat gebeurt er dan overdag? Um, ja, dan heb je ineens veel meer tijd en dan, um, ja, dan ga je veel meer, uh, ja, ja, veel meer dingen doen juist. Ja. En daardoor uh, ga je, uh, ja, raak je overprikkeld. Ja, ja, ja. En, en Jan Paul. En je raakt extra vermoeid natuurlijk. Ja, begrijp ik. En kijk, wij doen hier een poging om, om de, de slapelozen misschien een, een, een, wat te helpen met een geïmproviseerd voorleesmedicijn. Nou, dat gaf je aan, dat heeft niet direct bij jou effect. Heb je tips voor andere slapelozen? Ja, ja. ja. En, wat wat uh, moeten ze vast, doen? Vast ritme voor het slapen gaan. En wat zijn de handelingen dan, in die in, de, in het ritme? Nou, dat, dat, dat kan voor iedereen verschillend zijn. Maar uh, bijvoorbeeld uh, om elf uur een glas water drinken en om. Uh, dan nog een napje eten en dan om uh, twaalf uur erin liggen of zo. Ja, ja. ja. Of uh, wat, uh, wat ik ook wel vaak doe, dat is uh, uh, in bed nog uh, lezen in uh, een roman. Maar na nee. elf eten lijkt me zo ja, heel bevorderlijk niet. voor het nee. slapen, toch? Mag niet hoor. Ja, nee, oh. Ik wil niet gelijk uw tip nee, dat, dat, afkraken. Dat, dat, maar... be dat beweert mijn begeleider ook, maar uh, ik kan er heel goed op slapen. Nee. Dit maar is bent maak je bent vijzeloos. Dat kan helemaal niet. Dit is namelijk zo van, als je, als je eet, dan, dan, uh, dan gaat je spijsvertering werken. En dat, dat kost dan energie. En nou ja, na, na, een, na een grote kerstmaaltijd bijvoorbeeld, dan word je bijvoorbeeld ook wel... Uh, ik wil ook ja. wel makkelijk induten. De after-dinner ja, ja. dip. Ik krijg ook nachtmerries ja. van kaas en van vlees. Ja, ja, ja. nachtmerries. Serieus? Ja. Kaas en ja, ja. Jan-Paul, ik wil je hartelijk danken en, uh, en voor je tips. Ik hoop toch nog dat je een goede nacht hebt. En wij doen nog een poging ja, met, met, het, met het voorlezen als je dat ons toestaat. Ja, graag. Ah. Oké, okay, heel goed. Goeie nacht en dank voor het bellen, ja, Jan-Paul. Um, jongens, ik ga over naar mijn tweede favoriete schrijver. Dat is um, de Israëlische schrijver Edgar kiret En die heeft... Jij had het uh, aan het begin van dit programma, Ronald, over mensen zonder fantasie. He? Ja, uh, ja. Dat die, he? dat het onvoorstelbare. Het onvoorstelbaar. Ja. Deze man heeft zoveel fantasie, dat is werkelijk onnavolgbaar. En om een voorbeeld te geven... Als je, hij heeft dus zo'n bundel met korte verhalen, meerdere. En dan heb je een verhaal uit, dan ben je er nog een beetje van aan het na. Trillen. En dan lees ik al stiekem de eerste zin van het, van het volgende verhaal. En dan is die eerste zin vaak zo ontzettend goed... Dan kan je, moet je weer door. Zal ik een paar openingszinnen doen? Ja. ja. Um, Hans en ik hadden niets met elkaar gemeen... behalve dat we allebei hersenkanker hadden. Ja. Okay. Dan, dan moet je door. Ja. Um, en dan, of deze. Dit verhaal is het beste verhaal van het boek. Ja, dat ga je dan ook, doorlezen. Ook een goede openingszin, ja. vind ik. Um, de motoren van het vliegtuig maakten geen geluid... Nou, en zo gaat het elke keer, en dan kom je in, in korte, prachtige verhalen. Um, is, eh, wat, wat, de regie zegt wat? Een oproepje. Voor wat? Voor een beller? We, oh ja. Bellers. Uh, leidt u aan slapeloosheid? En bent u nog wakker? Bel ons op 0800-121. Bent u reeds in slaap gevallen? Belt ja, u niet. Want, bel dan niet. Ja, uh, ofwel, of met tips. Ofwel met tips. Want dan lukt het. Oh ja. Lukt. <laughs> um, Sieger, ik wil nog één keer naar jou gaan. Uh, deze Ed Kakkeret. Um, die heeft een voorwoord in het boek geschreven, in, de, in die verhalen... En, dat, uh, en daarin beschrijft hij waar, waarom t, ja, toen hij zijn eerste verhaal ging schrijven... en waarom hij verder is gegaan aan schrijven. En dat voorwoord alleen al is een prachtig kort verhaal. Zou je die eerst willen doen? Yes. Buizen, het verhaal dat deze bundel afsluit, schreef ik 26 jaar geleden... in een van de meest geheime militaire basissen in Israël. Ik was toen 19 jaar oud, een teneergeslagen... Slechte soldaat die de dagen aftelde tot zijn afzwaaien. Ik schreef het verhaal tijdens een bijzonder lange dienst... in een geïsoleerde computerkamer zonder ramen, diep onder de grond. Het was het eerste verhaal dat ik in mijn leven op papier zette. Daarna stond ik midden in de ijskoude computerkamer... en staarde naar het bedrukte vel papier. Ik kon mezelf niet verklaren waarom ik het had geschreven... en waar het precies voor zou moeten dienen... Het feit dat ik al die uit de duim gezogen zinnen had getypt... was opwindend, maar ook beangstigend. Ik had het gevoel dat ik snel iemand moest vinden die het zou lezen. Iemand die me, ook als hij er niet van zou houden of het niet zou begrijpen... gerust kon stellen. Iemand die me zou zeggen dat het schrijven van een verhaal helemaal oké okay was... en niet een volgende stap op weg naar het verlies van mijn verstand. De eerste potentiële lezer diende zich... Veertien uur later aan. Het was de pookdalige sergeant die me kwam aflossen. Met een stem die rustig probeerde over te komen... deelde ik hem mee dat ik een kort verhaal had geschreven... en dat ik, dat ik het hem wilde laten lezen. Hij zette zijn zonnebril af en zei op onverschillige toon... rot een end op. Van de computerkamer klom ik een paar etages naar de begane grond. De zon, nog niet lang op, verblindde me. Het was half zeven in de ochtend en ik zat wanhopig verlegen om een lezer. Zoals altijd in geval van nood was ik, voor ik het wist, op weg naar mijn oudere broer. Ik drukte op de bel van de intercom bij de ingang van zijn flat... en de slaperige stem van mijn broer gaf thuis. Ik heb een verhaal geschreven, zei ik. Ik wil dat je het leest. Kan ik naar boven komen? Het bleef even stil en daarna zei mijn broer op verontschuldigende toon... Dat is geen goed idee, je hebt net mijn vriendin wakker gemaakt en nu is ze boos. Na nog een ogenblik van stilte zei hij achteraan. Wacht beneden op me, ik trek iets aan en kom eraan met de hond. Na een paar minuten kwam hij naar beneden met zijn kleine hond met de, met de vale vacht. De hond was blij zo vroeg uit te gaan. Mijn broer pakte het vel papier uit mijn hand en begon al lopend te lezen. Maar de hond wilde bij de boom voor de flat blijven staan... en er zijn behoefte doen. Hij probeerde zijn pootjes in de grond te planten en zich schrap te zetten. Maar mijn broer was te verdiept in de tekst en had het niet in de gaten. Even later probeerde ik hem bij te benen... terwijl hij er de sokken in zette en het arme hondje over de stoep achter zich aansleepte. Gelukkig voor de hond was het een heel kort verhaal. Twee blokken verderop bleef mijn broer staan en kon de hond zijn evenwicht hervinden... en zelfs zijn oorspronkelijke plan oppakken en zijn behoefte doen. Geweldig verhaal, zei mijn broer. Waanzinnig ontroerend. Heb je er nog een kopie van? Ik zei ja. Mijn broer schonk me de glimlach van een grote broer... die trots is op zijn kleine broertje. En toen bukte hij, raapte met behulp van het bedrukte vel papier... de hondendrol op en gooide die in een afvalcontainer. Dat was het moment waarop ik begreep dat ik schrijver wilde worden. Nice. Ja, dankjewel, Siger, met het voorwoord van Edgar Keret. Uh, we hebben weer een beller met slapeloosheid. Goeie Hallo, mijn Saskia. Dag Saskia. Jij bent ook uh, in, insomnueus. Ja, ja. En, ja uh, en, en ook al lang en, en heftig? Of? Uh... Nou, uh, ja, eigenlijk uh, anderhalf jaar sinds dat ik uh, uh, eerst mijn zieke stiefmoeder uh, verzorgd uh, heb, ja. en uh, die is inmiddels overleden, en nu verzorg ik mijn vader. Ja, ja. En door uh, met mijn werk en door hem te verzorgen, ja, zoveel, zo druk, uh, weet je wel? En dan, uh, ja. dan vind ik het uh, ook lekker om s'nachts uh, gewoon wakker te zijn. Oh, je vindt het maar, niet erg? He? Je vindt het niet zo Enige erg. Enige tijd voor jezelf dan eigenlijk? Juist, juist, juist. Ja, ja. Ik kan geen tv kijken, uh, avond of zo, dus dat doe ik dan allemaal s'nachts. Oh ja, en, en dus je hoeft ook niet per se in slaap te vallen? Ja, ik wil het wel. Oh, je lukt het, het wel, maar dan gaat het gewoon niet. Dan, uh, ja, ja. dan ben ik wel zo druk uh, met. Uh, uh, en hielp het, met het hielp het voorlezen een beetje? Uh, nou, ik vond het niet zo leuk. Oh, ja. dus, en, nee. wat <laughs> en wat vond je er niet zo leuk aan? Nee, het verhaal boeide me niet zo. Nee, ja. precies. Maar ik luister elke nacht naar Radio 1. Elke nacht. Ah, oké, okay. nou, doen. Hè. Dat is heel fijn. Um, ja, maar jullie ook. Ik vind het ook heel leuk, dat nieuwe... Nou, hartstikke echt. goed. Dat, wij vinden het weer leuk dat je belt. En uh, ik moet het ja. even kort houden, want we lopen een beetje ja, uit nee, onze nee, tijd. Ja, nee, tuurlijk. En, uh, tuurlijk. Hele goede nacht, of je nou bewust wakker blijft of per ongeluk ja. in slaap valt. Ja, ja oké. Okay. Goed, dankjewel. Succes. Dag. Doei. Doei. Um, jongens, ja, Sigar, ik wilde jou nog een verhaal laten voorlezen... maar het gaat, het gaat veel te hard. We zijn uit onze tijd. Dus de mensen die het uh, um, karkeret willen, die moeten gewoon een boek kopen. Dat kan. Um, jongens, um, we gaan zo naar, naar de laatste muziek toe. We, we, we zitten in onze laatste minuut van onze testuitzending. Tenminste, voordat ja. de muziek begint. Ja. Heeft iemand nog een final thought? Nou, wel dat luisterboek. want Sigur Sloot heeft dus luisterboek ingesproken. Ik vind zelf de jaren 50 luisterboeken heel fijn. Ja. Uh, Paul Vlaanderen sprong in het hele als. Ze zijn ja. super goed bij staan. slapen. Mag ik nog één ding laten horen? Want ik heb even opgeschreven: ik heb het in mijn telefoon. Ja, jij zit nu met je telefoon bij de microfoon. Ja. Wat ga je doen? Uh, uh, je hebt uh, karel jan Alberding-Tijm, alias Lodewijk van Duizel... leefde 1864, weet ik veel, ja. tot 19. Hè? En die heeft, uh, was een schrijver, en dat was echt een heer van stand... en die vond het te banaal om te bellen. Dus had hij ook telefoonbriefjes achtergelaten voor de bediende, die moest dat zeggen. En daar luister ik ook wel eens s'nachts naar, als ik dan in je slaap kan komen. Dit is bijvoorbeeld eentje... Dit heel kort, heel ja, kort, Wat we moeten naar de... De muziek. 16. Dit komt nu, luisteraar, uit 53 Isolde's 53 telefoon. 50. Lorenz Taxi. 7 januari 1940. De heer Alberding Tijm verzoekt dadelijk te laten voorrijden... Een grote wagen met een chauffeur die goed de weg door geheel Amsterdam kent. De directie van Blue Star moet goed vinden dat de rit niet in rekening wordt gebracht. Indien de chauffeur niet ja, precies Ik moest je onderbreken, want we, we gaan afsluiten. Maar we hebben. Dit, dit doe jij dus als, als hobby, s'nachts. Ja. ja, dan snap ik ook wel dat je bijna nooit meer in slaap komt. Jongens, um, mag ik jullie allemaal danken? Um, mag ik uh, Chris Paai ja, maar danken? Ronald Snijders. Uh, en Snyder. Ronald slaapt hier. En ik wil ook danken achter de schermen uh, Rosa van Toledo. Lisette Groot, Yoga Brouwers, Michiel Driebergen. Techniek, Matthijs en Bas. Jant die achter de bar, de beginners, de muziek. die gesloten hier kwam. En natuurlijk publiek. Klapt u nog één keer voor zichzelf en klapt u voor de beginners. Die nu gaan afsluiten in de smet met het laatste nummer. Wie weet, tot ooit, tot radiogasten. En dit zijn tot slot de beginners. Tell me about the one on your chin You try to hide it with your beard But I still see your skin Tell me about the one on your knee you Tell me did it hurt, did it bleed We call scars. scar Show me where they are Tell you about the one on my hand. I ran into a door of an ice cream van. In the summer I would hope they would fade. In the summer all my scars would go away. We count the scars. Show Scars from trees, scars that I will never see Scars from bikes, and scars from trees, scars from girls I'll